Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Den Haag hebben ongeveer 200 ADO-supporters zich verzameld op het plein. Ze protesteren tegen het niet doorgaan van de wedstrijd ADO-PSV. Die is afgelast omdat de politie wilde staken. Door op het plein in Den Haag te gaan borrelen... willen de ADO-fans de politie in hak zetten. Agenten moeten nu toch in actie komen. De ADO-aanhang maakt veel lawaai, maar de sfeer is tot nu toe gemoedelijk... Agenten houden vanaf de zijlijn de boel in de gaten. In Zwolle hebben voetbalsupporters vanmiddag al geprotesteerd. Daar ging de wedstrijd PEC Zwolle-Herenveen niet door... vanwege de aangekondigde politieacties. Ook daar verliep het protest zonder problemen. Het lichaam dat vanochtend werd gevonden op het strand van Zandvoort... is inderdaad van de vrouw die al drie dagen werd vermist. De 20-jarige vrouw uit Zimbabwe kwam woensdag in de problemen... toen ze in de buurt van Zandvoort ging zwemmen. Er werd een grote zoekactie op touw gezet, maar ze werd niet gevonden. Op de luchthaven van Oslo zijn vier bemanningsleden van een vlucht van Air Baltic opgepakt... omdat ze te veel alcohol hadden gedronken. De gezagvoerder, de co en twee stewardessen hadden een promilage van 0,2. Air Baltic is de nationale luchtvaartmaatschappij van Letland... en hanteert voor alcohol een zero-tolerance beleid. De bemanningsleden werden gecontroleerd na een tip. Of ze worden gestraft is nog niet bekend. Het vliegtuig vertrok uiteindelijk een paar uur later... met een andere bemanning vanuit Oslo naar Creta. De Nederlandse zwemploeg heeft op het WK in Kazan zilver gewonnen op de gemengde estafette. De Nederlanders waren een fractie minder snel dan de Amerikanen, die goud wonnen. Het was voor het eerst dat er op een WK een gemengde estafette was, vier keer 100 meter. De ploegen bestonden uit twee mannen en twee vrouwen. De Nederlandse deelnemers aan de finale waren Sebastiaan Verschuren, Joost Rijns, Ranomi Kromewitjojo en Femke Heemskerk. Ze waren vijfhonderdste van een seconde langzamer dan de Amerikanen, die een nieuw wereldrecord zwommen.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 Is de zomer van ZFM met, met nu de Euro Breakdown. We zorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 ...kan er weer veel zomerse muziek gedraaid worden. Hey, deze week hebben we 17 stijgers, 8 zitten blijven 12 dalers... ...en maar liefst 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat 3 mensen helaas de lijsten niet hebben gehaald deze week. 6 weken hebben ze erin gestaan. Walk the Moon met Shut Up and Dance. Ellie Goulding, Love Me Like You Do, 23 weken erin. En Florence in the Machine, Ship to Rack, 16 weken in de lijst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 Betrouwbaar, maar wel origineel. Op 3 was dat vorige week. Jess Glynn, Natalie LaRose op 2 en Mad op 1. Deze week beginnen we met de 39. Dat is last frequency. Samen met de uh, Unique Divide. Met de uh, reality. The Euro Breakdown. Decisions as I go. To anywhere I flow. Sometimes I believe. At times I wish you know. I can fly high. I can go low. Say I got a million tomorrow. I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe it's times you national. I can't fly high. En zie je samen met Jonique Divine met Reality. Op uh, nummer 40, die hebben we overgeslagen deze keer. Daar staat uh, Mans Zermeleu met uh, Heroes 16 week in de lijst. 12 plaatsen gezakt. Wij gaan door met de nummer 38, één plekje gezakt in een derde week. 5 seconds of summer. 37 drie weken pas uh, in de lijst der uh, lijst en naar één plekje gezet. Maar ik moet uh, wel weer toegeven: het is wel een van de nummers die het uh, ja, meeste instrumenten erin hebt, zitten uh, denk ik uh, live instrumenten van uh, alle nummers wat uh, in de lijst. En uh, een beetje die rocky uh, tint erop, natuurlijk, en dat is altijd wel uh, fijn. Hey, we gaan ons opmaken voor de eerste nieuwe binnenkomer deze week. En de eerste nieuwe binnenkomer van deze week die staat op een 37 e plek. Dat is de weekend. Ja, het is bijna weekend, ik weet het, maar zo heet de groep. Abel, Abel Testafaye, zo heet hij in het echt, die begint in uh, 2010 met het uploaden van tracks naar YouTube onder de naam uh, The Weekend. Nou, in 2011 is die hoeveelheid nummers uitgegroeid tot een uh, drietal mixtapes, waaruit later ook uh, zijn debuutalbum Kiss Land wordt samengesteld. Nou, ja, dat uh, album dat komt in de Verenigde Staten op uh, nummer 2 te staan in de albumlijst.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 For me, at least, enough.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 to me I get so but you give me the night the feeling i get so yates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 Yeah, the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 Een rustig nummer van de One Direction. Drag me down heet hij. Uh, nieuw binnengekomen, dus deze week in de Euro Breakdown. Ik uh, ja, sta een beetje versteld van te kijken van dat nummer One Direction. Want die ene jongen is eruit. En, uh, en normaal gesproken zijn het een beetje opzwindende nummers. Wel van die band, Maar nou een lekker rustig nummer. Ik ben er blij mee. Nummer 30 voor dus, uh, One Direction.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 Op de 30ste plek. De, de, de Euro Breakdown op Leiden. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Orgineel. Orgineel. En op uh, 29 dan Calvin Harris. Houd die 28 cent verpeeld. Maar wij gaan luisteren naar 26. David Korta, Nicky Minaj en Everdrake met Hey Mama.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 keep 'em pleased rub them down be a lady in the Samen met Sam White, Can I Be Your Plus One? Of wel gewoon One? Die vinden we op de 25e plek. En de voor David het met Hey Mama op 26. Ja. Um, Taylor Swift dan. Taylor Swift uh, maakt een uh, nieuwe single bekend. Ze dus is alweer toenamelijk aan haar uh, vijfde single van het album 1989. En Taylor zelf maakt uh, bekend Welkom het woord. Wildest Dream is de volgende single die van 1989 afkomstig zal zijn. En daarmee kiest ze opnieuw voor een nummer waarbij ook de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 Haar advocaat hebben lange tijd uh, namelijk geprobeerd haar uh, uit de wind te houden. Nou, de zangeres zou met het merk Lucky 13 ongeoorloofd gebruiken. En heeft het uh, ook uh, op haar hand getatoeëerd. Met getal 13 is al jarenlang het geluksgetal van deze zangeres. En zo is ze geboren op uh, 13 december bijvoorbeeld. En werd haar eerste album goud na 13 weken. En heeft haar eerste nummer 1 hit een intro van... Uh, schrik niet, 13 seconden. Ik voel een beetje conspiracy theory aankomen. Nou ah ja. ja, het hele, die rit zich wel weer. in anders komt er een rechtszaak en dan moeten ze een paar dollars schenken. Nou ja, het zei zo... Robin Thicke dan. Robin Thicke maakt handig gebruik van het nieuws over hem... dat afgelopen dagen in de rondte ging. De zanger zou kort na zijn scheiding een nieuwe huwelijksaanzoek hebben gedaan... aan de 18 jaar jonger April Love Jerry. Maar dat ontkende Robin Thicke al snel. Uh, niet verloofd, maar ik doe jou een aanzoek om mijn nieuwe track te beluisteren... met mijn meisje Nicki Minaj. Zo tweet hij. Nou, Het is overigens niet de eerste keer dat ik samenwerkte met Nicki Minaj in 2009...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 Nou, verder gaf Bieber interessante details over zichzelf. Uh, zo kan hij, uh, ja, wat je maar interessant vindt, doet. Maar zo kan hij twee minuten zijn adem inhouden nou, als hij aan het zwemmen is. Heeft hij een bloedhekel aan en vindt hij vrouwen gecompliceerd. Zijn uh, favoriete zomertrek is uh, Teenage Dream van uh, Katy Perry. En hij zou dolgraag nog eens een keer willen samenwerken met John Mayer.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 Is your head spinning Is your heart racing? Is the fire?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 Dat is mooi. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 19 staat uh, Maroon Vibe. Zo heet de single, inderdaad. Dit is, dames en heren, de like Motherfucker. Op nummer 19, laatste nummer van het eerste uur van de Euro Breakdown. Uh, hier op uh, CFM's Antwoord. Ik zeg uh, tot straks. I'm the the sky.